8 uur. De Radio1 Sportzomer. Deborah Plekkenhorst en Robert Meeder. Ja, goedenavond. We gaan gewoon verder met de mix van nieuws en sport op Radio1. Engeland en Italië strijden om een plek in de halve finale op het EK. Eerst het nieuws met Mark Visser. Israël respecteert de uitslag van de presidentsverkiezingen in Egypte... waar Mohammed Morsi van de moslimbroederschap is uitgeroepen tot winnaar. Israël hoopt dat het nieuwe bewind in Cairo op zijn beurt... het vredesakkoord dat de twee landen in 1979 sloten zal respecteren. In de verklaring zegt premier Netanyahu dat Israël veel waardering heeft... voor het democratisch proces in Egypte... en de uitkomst van de verkiezingen respecteert. Hij noemt vrede van groot belang voor de twee volken... en zegt dat de samenwerking bijdraagt aan stabiliteit in de regio. Na de val van Mubarak begin vorig jaar... zijn er meer spanningen gekomen tussen Israël en Egypte. Op het Veluwe Meer zijn vanmiddag de hoogte van Harderwijk... twee zeilboten omgeslagen door de harde wind. Ongeveer tien mensen kwamen in het water terecht... onder wie ook een paar kinderen. Alle drenkelingen zijn gered, sommigen hadden last van onderkoelingsverschijnselen. Ze maakten deel uit van een groep van 27 mensen... die met vijf gehuurde zeilboten het water waren opgegaan. Een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... noemt het onbegrijpelijk dat een verhuurder een groep onervaren zeilers... met slecht weer het water op laat gaan. De twee omgeslagen schepen zijn gezonken. Het gratis festival Parkpop in Den Haag heeft dit jaar veel minder bezoekers getrokken dan anders. Het festival wordt voor de 32e keer gehouden in het Zuiderpark. Volgens de organisatie zijn er door het slechte weer 100.000 mensen, nog niet eens de helft van vorig jaar. Nederlandse muzikantencollectief Hoeden Saints opende het festival vanmiddag om 1 uur en de schotse zangeres Amy Macdonald sluit Parkpop vanavond af. Na het weer dan. Het goede nieuws voor de parkpoolbezoekers is wel dat het wat beter wordt. Opklaringen. Enkel buitje kan er nog vallen. Morgen wisselen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een bui. Het waait dan stevig uit het westen. En een graad of 17 wordt het. Dinsdag droog en vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie voegt zich als laatste bij de halve finalisten op het EK? En onze vrienden van de avond zijn analist Fonds Groenendijk, VVD... Kamerlid Janine Hennis plasgaard en journalisten Nienke de Jong. En de zeespiegel blijft stijgen. Is het nog in de hand te houden? Hier zijn Deborah Blekenhorst en Robert Meewer. Ja, maar uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de zeespiegel deze eeuw meer stijgt dan eerder gedacht. Het gaat om een stijging van minimaal 75 centimeter. Vijf jaar geleden werd in het IPCC klimaatrapport een iets lagere stijging voorspeld. Het nieuwe onderzoek wordt vanavond gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. En aan dit internationale onderzoek heeft ook Wageningen Universiteit meege, meegewerkt. En de verantwoordelijke is Rick Leemans. Hij is hoogleraar milieukunde aan die Wageningen Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Even om ons dan weer een beeld te vormen. Hoeveel steeg die zeespiegel in de vorige eeuw, de 20ste eeuw? De zeespiegel steeg in de 20ste eeuw met ongeveer 20 centimeter. Oh, dat is wat minder dan die 75. Ja, nee, de laatste 10, 15 jaar is die dadelijk aan het versnellen. Maar volgens dit laatste onderzoek hoeft deze eeuw... het water niet meer dan die 75 centimeter te stijgen. Kan minder, maar kan ook meer dus. In principe, het innovatieve van deze nieuwe studie uh, is dat we een nieuw model hebben ontwikkeld... die ook alle nieuwe data uh, gebruikt van het smelten van de ijskappen, van het smelten van gletsjers... en het uitzetten van het uh, zeewater door het opwarmen van het zeewater. Maar ook de klimaatbeleidsscenario's. Dus we hebben heel specifiek gekeken wat de regeringsleiders in de tijd in uh, Kopenhagen hebben afgesproken... Dat de opwarming niet meer dan 2 graden mag zijn. En daar hebben wij onze scenario's op uh, gebaseerd. Klimaatsbe klimaatbeleidsscenario's, klinkt zo mooi. Dat klinkt heel prachtig, ja. Maar houden we ons er ook aan? Dat is de voorgenomen inspanning. En die hebben ze in Rio de afgelopen weken weer eens uh, bevestigd. En dan zie je inderdaad dat er toch al behoorlijk wat uh, zee -niveau stijging in de pijplijn zit. en Dat is die 50 tot 80 uh, centimeter na het eind van deze eeuw toe. Maar als ze die... Klimaatverandering inderdaad beperken tot 2 graden, dan krijg je tot 2300 een zenuwvoorstijging van ongeveer 3 tot 4,5 meter. Als je hem daar nou verder terug zou dringen, tot 1,5 graad zou beperken, wat de laagliggende eilandenstaten zoals de Maldive en Tuvalu, de Caribische eilanden, heel graag zouden willen, dan kun je de zenuwvoorstijging op lange termijn beperken beperken tot een anderhalve meter. Als we dan nou even kijken wat dat betekent voor Nederland... krijgen we dan Amersfoort aan zee? Nou, voor Nederland heeft het PBL al heel duidelijk berekend vorig jaar... dat een anderhalve meter zenuwverstijging... te behapstukken is. Daar kunnen we ons oh. op aanpassen. Dus we, we hebben ons de geen kennis, zorgen te maken hebben wat dat financiële middelen. Ja. Ja. Maar hoe langzamer die zenuwverstijging... natuurlijk gaat, hoe beter we ons kunnen aanpassen... wereldwijd. Ja, Maar, maar, maar er moet wel wat gebeuren... Als we, het, als we het hebben over de lage landen. Nou, die ...waart beleidsscenarios geven aan dat de uitstoot dan in 2050 met 70% moet zijn teruggedrongen. Dus dat is een behoorlijk grote inspanning. Ja, ja gaan we dat halen? Nou, zoals je ziet met de Rio-conferentie, daar is heel weinig uitgekomen. Uh, er zijn afspraken bevestigd, maar er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt. Dus wat de wereldleiders betreft uh, ben ik nogal pessimistisch. Maar als je kijkt naar de andere kant, een heleboel individuen leggen zonnecellen op een dak... Steden willen klimaatneutraal worden, zo snel mogelijk. Een aantal bedrijven hebben duurzaamheid heel hoog, hoog op hun agenda staan. Dus ik denk dat vanuit die hoek waarschijnlijk de druk uh, sterk vergroot gaat worden. Het kan nog en misschien hier en daar een schepje ja. erbovenop. Rick Leemans, hoogleraar Milieukunde aan de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Hey, Before now, I don't care no more. Look around now. Look around now. I'm sorry look that back. it's gonna get me down. It's only begun, yeah. One look is all the two. I remember that sweet surrender. I recall to you that sweet surrender. Around. My determination came a creeping across the nation. But you must take for anyone, so you can't take home everyone. 'Cause it's only just begun.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 heel toepasselijk voor het weer van vandaag. Wet, wet, wet met Sweet Surrender. Het is dus tien over acht, we gaan een rondje langs uh, de tafel maken... die weer uh, lekker gevuld is, dus. uh, ook vanavond weer. Uh, twee jaar geleden verruilde uh, ze het Europees parlement... voor de Nederlandse Tweede Kamer. vvd uh, kamerlid Janine Hennis Plasgaard, goedenavond. Goedenavond. We mochten je en jij zeggen. Zeker. Waarvoor dank, volledig wederzijds. <laughs> uh, lekker uitgerust van het congres. Uh, ja, nee, ik heb niet echt veel tijd gehad nog, maar nee, het was een mooi congres gisteren. Maar zondag dus, is toch je rustdag meer of meer? Ja, zondag is mij, <laughs> ja, dat zou je niet zeggen voor een liberaal, nee, maar zondag is wel woorden tot uh, de dag waarop ik geen verplichtingen heb en uh, gewoon lekker thuis ben. Ja, ja. En ik las, wat las ik nou, dat je dan vervolgens wakker wordt en je cappuccinoetje gaat maken? Ja, je hebt de Volkskrant gelezen. Nee, ja. dat, dat las ik inderdaad, <laughs> en maar het meest opvallende erin vond ik dat je vervolgens weer terug gaat naar bed. Uh, ja. Nee, maar hoe lekker is dat? Gewoon met je koffie en je kranten terug naar bed op zondagochtend. Ja, dat is helemaal heerlijk. Ja, nou met je iPad, ja. iPad in ieder geval. Met jouw de iPad geval. vooral, ja, ja. Je ja. hebt geen ja. krant meer. Mis je dat niet? Uh, nee, ik heb nog wel een krant. Maar uh, met de iPad heb je alle kranten. Dat is uh, toch wel heel efficiënt. En sociale media wordt dan natuurlijk ook even in de gaten gehouden. Ik wou net zeggen. Dus alle Twitter, Facebook, hi's, ga maar door. Het uh, komt allemaal voorbij. Is het ja. dan voornamelijk om te kijken wat er over Janine Hennes-Plasgaard wordt gezegd of over de VVD? Nee, het gaat meer om, om te kijken wat, wat, de, wat de actualiteit is, dus de trend is. Wat er over mij gezegd wordt is soms heel leuk en soms afschuwelijk. Dus je hebt niet altijd zin om te kijken. Nee. Ja. Maar trek je dat aan? Uh, nou, weet je, um, uh, de, de scheldpartij niet meer. Maar um, flinke kritiek kan je nog steeds raken. Ja, waarom niet? Ik ben ook maar een mens. Dus, Heb je uh, ook wel eens iets uh, gehad ja. dat je het last had, dat je dacht, er zitten wat in je? Ja. Ja, um, jawel tuurlijk tuurlijk want ik bedoel um, politici zijn mensen en maken ook fouten kunnen dingen ook uh, verkeerd zeggen en uh, daar, daarop komt kritiek en dat is helemaal niet erg en dan moet je dat ook vooral aantrekken wat maar was dus de laatste keer dat je dat overkwam nee, de laatste aan... keer heb ik gewoon vooral heel hard gelachen want het was een mailtje met de aanhef uh, beste muts ja <lacht> ook dat uh, ook dat ontvangen <lacht> ja dus daar kan je dan in het begin zo al weinig mee waarschijnlijk. <ties>. Ja, <Dili. laughs> Nienke de Jong, eh, journaliste, schrijfster. Eh, ook de kranten op de iPad, want je schrijft ook nogal voor de Leeuwarden Courant. Ja, nee, ik heb ze niet op de iPad, maar uh, wij thuis nog het, uh, het NRC. Dus daar uh, kruip ik dan s ochtends mee terug in bed. Maar ja... Uh, ik moest vanochtend nog twee columns schrijven en ik dacht ik maak het meteen af. Zodat ik smiddags lekker het NK wielrennen kan kijken. Ah. Dus ik heb vanochtend heel hard gewerkt in plaats van de kant gelezen. En met genoegen gekeken vanmiddag? Ja, het was fantastisch. Slijtageslag. Het was slijtageslag inderdaad. En uh, Nicky Terpstra die er gewoon uh, wegsprong en uh, niet meer terug te halen was. was echt fantastisch. Ik heb genoten. Jazeker. Ja. Ben jij een uh, uh, fan van Bart Voorskamp? Uh, ja, nou, ik zei net tegen Vons Groenendijk dat hij, dat hij uit de tijd komt, zeg maar, dat ik vroeger altijd op zondagavond sport keek. Maar Bart Voskan komt uit de tijd dat ik altijd ook altijd met mijn broers uh, voor de tv uh, de tour zat te kijken. Ja, ja. En keek hoe uh, uh, Jeroen Blijlevens dan de sprint won... Uh, Waarbij ja. Bart Voskamp hem altijd hielp, inderdaad. Ja, ja. ja nee, maar ik zeg het, want de, de, de, als hij min of meer een jeugdheldrooi voor je is. <laughs> dan zit je zometeen tussen 10 en 11 naast hem. Ja, dat is toch fantastisch? Ja. Ja. Hij als komt het 1 wielrennen analyseren. Had je nou niet vanmiddag het idee dat, dat die gasten van de Rabo. dat die dan toch zo'n terpstra nog kunnen pakken? Of, of is dat dan. Ja, normaal zo is dat gemoeten, hè? Maar ik, eh, soms denk ik ook van ze zijn een soort van verlamd van. oh shit, we ja. moeten nu pre presteren en dan lukt het niet. Maar deze keer dacht ik wel... Geesink zei van dit was gewoon een goede test voor mij... om te kijken hoe mijn benen het hielden. En Boom kon hem gewoon niet meer pakken. Klaar. We hebben Bas hebben we niet meer nodig. Nee, hij Ik heb ook zitten kijken hoor. Met dit weer, wat doe je? Je blijft binnen en je gaat kijken. Denk jij Fons dat vrouwen anders kijken naar sport dan mannen? Ja, dat denk ik wel. Hoe dan? Nou, er zijn natuurlijk best wel... Kijk, heel veel mannen kijken... Voetbal. En kijken meerdere sporten. Er zijn ook vrouwen die anders kijken, maar die zijn eerder afgeleid, is mijn uh, ervaring. Oh, door wat dan? Ja, nou goed, misschien... Uh... Dus drie tegen twee, hè? Kwam ja. Ja. Nee, ja. ik heb het idee dat, dat een, een, een man bijvoorbeeld die kijkt naar voetbal, toch op een andere manier. Die kijkt bijvoorbeeld naar tactiek, bijvoorbeeld. Ja, misschien ook wel. Je bent vaag, uh, vond? Nee, ja, nee, nee, nee, ja, ik wilde vrouwen maar niet gelijk afvallen. Mijn ervaring is dat, dat vrouwen sneller afgeleid zijn en iets anders gaan doen erbij bijvoorbeeld een krant lezen, de, uh, iets erbij doen. Maar de grote vraag is natuurlijk of het typisch vrouw is... of dat het per individu verschilt. Want ja. ik ken mannen die helemaal gefocust voor de buis ja. zitten. Ook vrouwen die totaal uh, opgaan in de wedstrijd. Ja. Um, ik ben bijvoorbeeld iemand die inderdaad snel afgeleid is... en uh, allerlei dingen tegelijkertijd uh, gaat zitten doen. Maar ik ken ook genoeg mannen die dat doen. Volgens mij is het gewoon afhankelijk van het individu... en niet of iemand een piemeltje heeft, ja of nee. Nee, ja. nee, nee, dat zou zo kunnen. Ja. Maar ik heb wel het idee dat toch, um, ja, de, de, de, de mannen die... Uh, die ja die willen per se voetbal altijd volgen, altijd zien. En dat dat bij vrouwen wel iets minder is. Dat is idee ja, ja, Nienke heeft er een boek over geschreven. dus uh... zeg ja, het maar. Misschien, uh, Globaal gezien zal het misschien nog wel zo zijn. Maar ik zat bijvoorbeeld laatst ook een wedstrijd van het Nederlands Elftal te kijken. met allemaal vrouwen en één man. En die man had van tevoren gezegd. ja, jullie gaan wel een beetje fanatiek kijken. Hij zei, ja, tuurlijk. En ze zaten al die vrouwen echt in de tv. en alleen maar tactische dingen te roepen. En hij de vlammetjes. Nou, nee, die jongen, jongen pakte halverwege er eenmaal een kunstboek bij. wat zit je nou te lezen? Hij zei, ja, nee, een boek te lezen. Ik zei, ja, rot op. Ik ga ja, maar weg. Ze We zitten voetbal te kijken. Misschien was ze te veel. Voor hem. Ja, denk natuurlijk. het, denk het. De omgekeerde wereld. Ja, hartstikke goed. Maar Fons, je zit hier om het uh, voetballen te analyseren. Ja. Uh, Andy Houtkamp die, uh, doet verslag uh, van die wedstrijd. Andy, goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie mogen het onderling uitmaken wat betreft uh, tactische zaken vanavond. <lacht> ik sluit ja. niet uit dat er toch een uh, vrouw op staat die zich er tegenaan gaat bemoeien. En graag zelfs. Nou, ik wil de vrouwen niet tekort doen hoor, Andy. Maar wat is jouw mening? Nou, ik zit gelukkig ver weg. <laughs> <laughs> Veilig. Nee, ik vraag me altijd af al waarom, maar. Eh, ik heb vrouwen zullen best wel verstand van voetbal hebben hoor. Maar waarom zijn er geen vrouwelijke voetbalcommentatoren dan? Ja, dat is wat Nienke ook graag wil zien. Ja, dat lijkt me en leuk. bij het Rennen ook. Ja. Ja. ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, dat weet ik niet. In Duitsland weet ik op de radio is er in ieder geval één. Ja, in Italië heb je dat ook wel. Sabine Tupperwin. Ja, je moet als vrouw natuurlijk ja, ook wel. de Liga wel, is dat. Hè? Is dat tweede Liga? Nee, toch? Oh, nee. Volgens ons niet, hoor, Andy. Oh, Andy is wel heel erg wat je nu doet. Maar goed, laten we het over Engeland-Italië hebben. De opstellingen. Zijn er nog, speelt Ballotelli bijvoorbeeld? Ja, dat willen de vrouwen aan tafel graag weten. Ja, Ballotelli speelt. Kwam meer met. Nou, ze roept al Ballotelli, zal wel komen want zijn kop. Zijn headset is al binnen. Uh, het was weer zo'n gigantische koptelefoon die hij op zijn hoofd had. En uh, ook de plaatjes op de armpjes en zo zijn uh, niet van de lucht bij, bij de ploegen. Uh, maar dat is allemaal terzijde, want het gaat om de opstelling. En Italië speelt gewoon weer met vier verdedigers. Uh, Abate, uh, Barzagli, Bonucci. Bonucci speelt in plaats van Chiellini, die is uh, geblesseerd. En de linksback is uh, Bazzaretti. Uh, allemaal niet zulke bekende namen. Ja, op het uh, middenveld natuurlijk wel. Pierlo, de grote man, de architect op het middenveld. En het grappige is, hij speelt tegen Engeland. En de trainer van Engeland, Roy Hodgson... die is één wedstrijd zijn coach geweest bij Inter. In 1999 kun je nagaan hoe lang Pirlo al bij... Uh, in het voetbal zit op de, op de top. En uh, die Roy Hodgson van Engeland dus, ex-Inter, ex-Odinese... dus hij kent het Italiaanse voetbal ook wel aardig. Ex-manager uh, van Zwitserland, om maar voorbeeld uh, te noemen. Die heeft met zijn Engelse ploeg uh, dezelfde opstelling... als eigenlijk de, de laatste wedstrijd toen Rooney weer mee mocht doen. Want Rooney staat natuurlijk uh, in de basis samen met Welbeck uh, voorin. En dan uh, twee een beetje... Ja, je kunt bijna geen controleurs noemen. Parker en Gerard, die zijn de grote mensen op het middenveld. Die moeten voor de toevoer zorgen richting Rooney en Welbeck. En ik ben heel benieuwd hoe uh, Balotelli, want je hebt het daar al over gehad... Uh, Manchester City tegen ze uh, uh, ploegenoten gaat spelen. Uh, Lescott bijvoorbeeld, die uh, is ook van Manchester City... en dat is de centrale verdediger. Uh, James uh, Milner zal hij uh, nou wat minder tegenkomen. Maar uh, dat wordt natuurlijk een, uh, een aardig uh, gevecht. Ik ben heel benieuwd hoe Balotelli zich uh, vandaag weer gaat uh, gedragen. Hij moet wel uitkijken, want hij staat zogenaamd op scherp. Duidelijk. Ja, dat is inderdaad wat Andy zegt. Het duel natuurlijk, Balotelli tegen Lescott... Ik verwacht dat uh, Italië het spel zal moeten maken. De Engelsen verwachten toch wat meer terug. En vanuit uh, het, het reageren, hè, balverlies Italië, dan snel eruit komen. Op wel, met name Welbeck en Rooney die worden dan gezocht. En ja, dat is een beetje de houding van Engeland. Afwachtend, maar wel effectief. Ja. En loeren dan ook. Loeren. Ja, loeren op, op de counter. Op de counter, kan ze dan zeggen. Goed, dankjewel Fons. We horen je nog uh, regelmatig terug vanavond. Ik wil toch. Wat wil je? Ja, ik dacht, ik wil toch nog even naar Nieke voordat we verder gaan. Nou, ik. Ik, moest jou, ik jij begon enorm hard te lachen bij Balotelli. Ja, nou ja, weet je, dan dat je niet de zijde van de vrouwen aan tafel wil heel graag weten of Balotelli speelt. Ik wil juist weten of Pierlo speelt, want die vind ik echt veel indrukwekkender, dit toernooi. Kijk, Balotelli die heeft natuurlijk. Maar dan is ja. hij dan indrukwekkender qua uiterlijk of qua spel? Qua spel. Ja, nou ja, Balotelli heeft natuurlijk ook het hele circus eromheen. Dat is ontzettend vermakelijk. Maar Pierlo vind ik echt een grote verrassing. En oh. uh, dat vind ik hartstikke tof dat hij het zo goed doet. Nou, o, rot. Ja, dol op. Dus uh, ik ben dol op Pierlo. Laat die maar zien. Fons begint er ook een beetje bij te lachen. Zo, van, ja, zo nee, heb ik er ik misschien vind, nog niet eens over nagedacht. Nee, maar dat, nou, dat bedoel ik nou net zo kijken. Vrouwen nou naar voetbal. Dat ja, bedoel ik nou. Nee, maar niet omdat hij knap is, maar omdat hij gewoon veel heeft gebracht. Ja, he. nee. Ik, nee. Je Sorry. schrijft ook over aantrekkelijke mannen in je boek. Wie, wie is de lekkerste op dit EK? Uh, nou ja, ik schrijf in mijn boek uh, eigenlijk dat bij voetballers het cheerleader effect van uh, toepassing is. Dat ze in een groep altijd heel knap lijken en stuk voor stuk niet zo heel knap zijn. Maar als ik er dan toch eentje moet noemen, dan is het, vond ik Melberg van Zweden wel het knapst. Vroeg je dat nou echt? Ja, dat vroeg ik echt. En ik antwoord ook nog, toch belachelijk eigenlijk, hè? Ga je helemaal nergens over? Nee, nee, nee. Zien, maar... Zullen we het gewoon ergens anders over gaan? Leggen, <laughs> ja, ik bedoel, een beauty contest op het voetbalveld uh, niet eerder bij stilgestaan gewoon. Maar de spelers maken het er ook zelf een beetje naar door hun haar te doen en, en zich mooi uit te dossen, toch Robert? Ja. Ja, met ja, ja, die telletjes ja. in, de, in de pauze. Dit, dit stond niet in mijn voorbereiding, dus uh, ik, kan het, <laughs> ik kan het hier niet over hebben. We gaan uh, uh, zo in ieder geval eventjes over de grens kijken. Zullen we dat even doen? We, gaan, goed, we, gaan, we, gaan, heel, we gaan heel ver weg. Dit is de Radio 1 Sportzomer Over de grens. Zoals altijd rond deze tijd bellen we met Nederlanders in het buitenland. En vandaag gaan we naar heel ver, naar Tanzania en Zuid-Afrika. Tanzania is in rep en roer nadat daar vorige week... een Nederlandse toerist werd vermoord tijdens een roofoverval. Het toeristenseizoen staat voor de deur... en dat is toch wel een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in Tanzania. Harm van Attenveld, die woont tijdelijk in Tanzania met zijn gezicht. Dag Harm, goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom woon je daar tijdelijk? Omdat mijn vrouw hier uh, onderzoek doet en uh, ik ben met haar meegegaan. En zo ben ik beland in uh, een uithoek van uh, Tanzania. Ongeveer een uh, drie kwartier hobbelen over een onvaarde weg vanaf het asfalt in de buurt van het Victoria. -meer. Oh, kijk eens aan. Dus je bent je vrouw achterna gegaan. De ben jij dan huisman, hoe moet ik dat zo zien? Of doe je zelf ook nog iets qua werk? Nou, ik probeer mijn ogen goed de kosten te geven. En, uh, Daarmee uh, probeer ik ook mijn uh, nut te bewijzen hier. Ja, snap ik. Zeg maar even, want het is natuurlijk een serieuze zaak: een Nederlandse toerist uh, uh, vermoord. Hoe, hoe is daar in Tanzania op gereageerd? Dat is nog, nog een gewelddadige overval, ook, hè? Nou ja, gisteren was er het nieuws dat er een speciaal team van de politie uit Dar es Salaam uh, naar het westen van de Serengeti is gegaan, waar die overval heeft plaatsgevonden. En eh, donderdag, de dag na die overval, zijn er direct eh, twee ministers... die van toerisme en van binnenlandse zaken naar het gebied afgereisd... om, denk ik ook aan het buitenland duidelijk te maken... dat het zeer hoog wordt opgenomen. En je zei net zelf al dat het een belangrijke bron van inkomsten is... Eh, toerisme voor Tanzania. Hm. En eh, ja, Serengeti is een van de belangrijkste toeristenbestemmingen in het land. Dus logisch dat ze die uh, overval, uh, ja, dat ze dat uh, hoog opnemen... dat ze proberen om, uh, om die overvallen te pakken te krijgen. Maar vooralsnog zijn er nog geen arrestaties verricht. Nee, En dus, wat kunnen dan de gevolgen zijn voor toerisme? Nou ja, dat mensen bang worden en dat ze denken... we laten het dan niet alleen links liggen. Ja. Maar is het onveilig? Um, ja, is het onveilig? Um, ik voel me hier niet uh, onveilig, maar mensen hier die... Um, proberen natuurlijk wel te zorgen dat ze veilig blijven. Ja. Um, als je meer hebt dan de anderen, dan moet je altijd zorgen dat het niet wordt afgepakt. Dus laat we even dicht bij mezelf houden. Wij wonen hier in een, een heel toffe stadje, ver weg van alles. We zijn een van de weinige blank in het stadje. We wonen in een steenhuis. Loop um, even drie meter naar andere, links of andere... naar rechts, want je, je, de verbinding wordt erg slecht momenteel. Uh, ja, ik, uh, ik loop even naar het raam toe, uh, op het. Kijk, ik uh, kan je nagaan in wat voor uithoek uh, je woont. Uh, maak je verhaal even af. Je, je was aan het vertellen: als je iets meer hebt dan een ander, dan is het uitkijken geblazen. Ja, en dat wilde ik even illustreren aan mijn eigen persoonlijke situatie. Wij wonen hier in een, in een stenen huis. Um... Voor de ramen, dat zitten, ja, tralies is een groot woord, maar het is nog zeven geloven tot on-eisland. Ja, ja, ja, de eagle has landed, Horen we, sorry, maar de verbinding is echt uh, te slecht. Het is wel erg jammer, want het is ongetwijfeld een boeiend verhaal. Nog één keer proberen? Ben je er nog? Ja, nee, nou, de Eagle is nu lendend op Mars. Dit gaat, uh, dit gaat niet, uh, niets worden. Sorry Harm, de verbinding is uh, te slecht. We gaan gelijk door naar Zuid-Afrika. Zo is dat, want wat is er eigenlijk over van de WK-koorts die Zuid-Afrika twee jaar geleden beheerste? En wat is er bijvoorbeeld over van het beroemde stadion De Witte Olifant? Mij Kokshuis woont in Kaapstad. Dag Mike. Een hele goede avond vanuit Kaapstad. Ja, hoe is het afgelopen met dat stadion? Uh, zoals je, al, uh, je hebt al zelf gezegd, het is een, uh, wat noemen een white elephant geworden. Het is een, uh, een, een monument, een, ge een geweldig architecturisch monument. Maar helaas, de, het, het, het, het financiële stukje dat, uh, dat klopt niet helemaal. Want de, de inkomsten die kunnen helaas niet de kosten denken van, uh, van deze geweldige stadion. Dus daar staat het maar? Dat is juist en dat is heel erg triest. Want ik zeg dat het is een, uh, op een mooie plek... En het is structureel een, een, geweldig, een geweldig gebouw. Maar helaas, als dat niet, uh, niet gebruikt wordt uh, voor een aantal evenementen, ja, dan levert dat weinig op. En dat betekent dat de, de lokale regering, de, lokale, de, de gemeente, die mag voor de kost opdraaien. En dat betekent dat de de lokale belastingbetaler uiteindelijk daar de rekening voor gepresenteerd krijgt. Ja, en dat is uh, een, een hoge rekening in deze. Als het al zo afloopt met dat beroemde stadion... wat heeft het WK Voetbal Zuid-Afrika dan eigenlijk gebracht? Nou, Zuid-Afrika... Kijk, ka Kaapstad ligt helemaal, helemaal onderin. Het einde van de wereld noemen we dat. Uh, het WK als zodanig denk ik dat het een hele positieve bijdrage heeft gegeven... aan Zuid-Afrika als zodanig. Ik denk dat het... Uh, ...dat Zuid-Afrika dus, wat dat betreft, weer op, uh, weer op de kaart geschenen is. En economisch gezien dat dat een, een behoorlijke bijdrage is geweest. Maar niet vergeten, A, Zuid-Afrika is een groot land... ...en we hebben daar diverse stadia. En een van die stadia zit in Kaapstad. En helaas, financieel, is deze, deze, deze stadion is, is, uh, ja, niet, niet te beduipen, noem ik dat. Want wat doe jij daar? Ik, ik, ben, uh, ik, ik woon in Kaapstad... En wij hebben een lodge, een guest accommodation. En daar houd ik, mij, houd ik mij bezig. En daarom kon je merken dat de inkomsten wel een beetje toenamen na het WK? Maar dat het met jou nou, ook wat beter om, ging? Ja, tijdens de WK en onmiddellijk na de, na de WK waren de, de, de, de inkomsten in de hospitality-industrie zeer, zeer positief. Maar uiteindelijk, ook vanwege de, de globale economische crisis, is toch het de, de, de toeristengebeuren richting Afrika, Zuid-Afrika, richting Kaapstad, een stuk minder geworden. Ja. Maar aan de, aan de positieve zijde, denk ik, als we vooruitkijken, eh, dat het komend seizoen, want hier is het over het winter, dus het, het komend seizoen is, uh, is uh, de dus december januari periode, uh, ziet dat er een stuk meer positiever uit dan, uh, dan de afgelopen twaalf maanden. En hoe zit het eigenlijk nu met dit EK? Volgen ze dat uh, überhaupt een beetje? Zo heel <laughs> ver weg? We Tegen jullie... Uh, ja, dat, uh, die mij eerder heeft geïnterviewd, gezegd heeft Zuid-Afrika heeft uh, als zodanig als uh, enorm veel interesse in de voetbalwereld en zeker in de in de Europese voetbalwereld en zeker in mijn uh, van Nederland, maar helaas oké okay, dat het dan een grote flop geworden. Uh, het wordt hier wel gevolgd. Het is hier de, de, de, de live uh, wedstrijden, zoals vanavond is dus het dus It uh, Italië, Engeland, uh, die worden behoorlijk bekeken. Uh, maar desalniettemin is het, uh, het, het is, ja, ver van mijn bedshop op het ogenblik. En zeker voor de, voor de lokale emigrant hier. Oké. Okay. Dank, Mij Kokshuis. We gaan naar het nieuws, Mark Visser.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 In Amsterdam wordt vanavond de nieuwe concertzaal Ziggo Dome geopend. Marco Borsato geeft er een concert. In de zaal kunnen 17.000 mensen. Onder de eerste buitenlandse ex zijn Pearl Jam, Madonna en Lady Gaga. De zaal naast de Amsterdam Arena is ook geschikt voor opnames... van televisieshows, sportevenementen en musicals. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie is de persoon achter de Duitse bondscoach Joachim Leuf? En Engeland en Italië trappen bijna af. Bijna dus, barst het los te zijn. En twee correspondenten aan de telefoon. Bas Mesters in Rome en Anne Sanen in Londen. Goedenavond beiden. Goedenavond. Bas, om het jou te beginnen. Je zit in een pizzeria in Rome. Hoe toepasselijk? Ja, ik dacht we gaan daar even lekker eten. En uh, wat mij erg verbaast is dat uh, ja, de tv staat aan, de vlag, alles wordt klaargemaakt. Maar de Italianen zijn er ook bijna niet. Die oh. zijn zo relaxed over die wedstrijd. Ja. Je hebt nog een kwartier, hè? Het duurt, duurt nog een kwartier, hè? Dus je hebt nog even... Precies, en het eerste kwartier... dat zullen ze misschien ook niet zo interessant vinden. Maar de Italianen zijn niet zoals Nederlanders... dat ze helemaal... Knettergek worden voor een voetbalwedstrijd. Dat gaat heel relaxed. Alleen de chauffeurster de, de heeft een, een vlag in de broek gestoken. Voor het is het nog rustig. Goed, dat zijn details die we willen horen. De chauffeurster heeft een, bracht, een vlag in de broek. Anne, in de Britse pub, hoe zit het met de Britten? Zit het al vol? Nou, het zit nog niet helemaal vol. Het begint wel langzaam uh, drukker te worden. Er is uh, gewoon uh, wat tafeltjes, uh, clubjes, fans, uh, een biertje te drinken. De voorbesprekingen staan aan. De Engelsen zijn vol verwachting. En ook de straat is het druk, dus iedereen lijkt wel op weg te zijn naar zijn favoriete pub. Dus voorzichtig beginnen de Engelsen, lijken ze tenminste enthousiast te worden. Vanmiddag zag ik nog één Engelse vlag in de straat hangen. En nu ik net wegging, waren het er wel meer, dus dat gaat de goede kant op. En veel Engelsen zijn ook nog afgereisd naar Oekraïne op het laatste moment. Ja, inderdaad. Op het laatste moment zijn er nog zo'n 6.000 extra fans richting Kiev afgereisd. Uh, toch heerste wel... Uh, Eerst zien dan geloven. Zeker na de blamage van het WK in Zuid-Afrika hadden de Engelsen helemaal geen vertrouwen meer in hun eigen team. Maar de halve finale komen nu verleidelijk dichtbij, dus stiekem dromen ze toch van een plekje in de halve finale. En die je uiteindelijk nog maar één wedstrijd verwijderd. Even in de pizzeria kijken in Rome. Hoe zit het met, de vertrouwen, met het vertrouwen van de Italianen? Ja, de Italianen die meten zich echt de underdog-positie toe. Ze zeggen, wij zijn niet het sterkste team op dit WK, op EK. Uh, ze schatten dat Spanje of Duitsland het gaat winnen, maar ze zeggen... we zijn wel in vorm en uh, als we met ons hart spelen, dan moet het kunnen lukken. Was dit voor jou ook een beetje de laatste wedstrijd die je kan zien op Italiaanse bodem, hè? Ja, ja, ja, ik vertrek uh, na tien jaar um, op 28 juni naar uh, Nederland. En uh, ja, dus, uh, maar ja, goed, daar kun je ook voetbal kijken. Dus zo is dat. Ja, maar dan wil je niet van die lekkere pizza's eten, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, dat is wat bijna. En ook u... niet echt naar oranje kijken. <laughs> nee, ja, nee. Goed, wie weet later op de avond spreken we jullie weer. Tot dan hè. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Deborah Blekkenhorst en Robert Meder.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 50 Ways to Say Goodbye. Ja, Nienke de Jong. Het uh, boek heet Vrouw kijkt uh, sport. Het uh, is je eerste uh, boek dat je zelf schrijft, hè? Ja, het vorige boek heb ik samen met Marijn de Fries geschreven... die hier ook regelmatig zit, een ja, ja, ja, dat was Vrouw en fiets'. Ja, goed. Uh, Vrouw kijkt sport. Hoe is het tot stand gekomen? Wanneer kwam het idee van... Ja, eigenlijk vorige zomer. Uh, ik had een, een vriendin van mij, die had net een vriendje gekregen... en die, die vriend wilde heel veel uh, wielrennen kijken. En zij uh, snapte er niks van en vond het ook maar stom... aan het begin van de Tour de France. En aan het einde van de Tour de France werd ik door haar gebeld van... Uh, kom je anders de tijdrit bij ons kijken? En ik heb hapjes en uh, Cadel Evans, die moet zoveel goed maken op Andy Schlek. En uh, toen wist ineens alles ervan. En toen merkte ik van, oh ja, zo zit het natuurlijk. Als je me een heel klein beetje van sport afweet wordt het meteen heel erg leuk. Want voor de duidelijkheid, jij wist op dat moment ook nog niets van wielrennen. Ik wist, uh, ik wist al heel veel van wielrennen, dus ik vond dat altijd al leuk. Oh en, ja, ik ben oh ja natuurlijk, goed... vond het anders had je Bart Foskamp niet gekend. Dus. Nee, precies. Ja. Ik heb altijd al heel veel sport gekeken. Maar ik kon het nooit zo goed uitleggen aan vriendinnen... en aan vrienden die niet zoveel van sport wisten. van wat, wat, is, wat is er nou zo leuk aan? Maar het is net zoals bijvoorbeeld bij judo. Als je gewoon naar judo kijkt op de Olympische Spelen... dan zijn het gewoon twee mannen in badjassen die een beetje aan elkaar staan te shoren. En dan denk je, ja, nou er ligt er één, die heeft gewonnen, hartstikke leuk. Maar als je er echt... Iets, een beetje iets van af weet en je weet hoe die worpen heet en hoe dat dan ongeveer in zijn werk gaat dan wordt het leuk. Dus hmm. dat heb ik proberen uit te leggen in, uh, in Vrouw kijkt sport. Is er een uh, sport in je boek die je hebt overgeslagen om dat gewoon niet eens uit te leggen hoe het werkt? Um, nee, want ik heb vooral sporten gepakt waar wij Nederlanders goed in zijn. Maar ja, ik ga dus uh, gelukkig is het geen Olympische sport, dat scheelt. Maar dat zou ik ook nooit uit kunnen leggen omdat het gewoon niet te doen is. Hmm. Ja. Uh, korfbal staat er dus ook in? Nee. Ah, nee, het is niet Olympische we... hè? Oh, Olympisch. Nee. Oh, het moet echt een Olympische sport zijn? Ja, ik heb ah. het in drie delen geschreven, het boek. Een stuk voor de, het EK voetbal, een stuk voor de Tour de France... en een stuk voor de Olympische Spelen. Roeien? Roeien heb ik wel uitgelegd, ja. ja. Maar Wat? dat is op zich ook nog vrij makkelijk te volgen. Van, je moet, van daar begin je en daar, daar eindig je. Daar eindig je, je, je eerst dan dat zo is, hard is, ja. mogelijk. Ja. ja, maar is er ook een bespiegeling in over het roeien dan? Of waarvan je zegt van nou... Dat had uitleg nodig? Nou, ik, had, ik heb een interview gedaan met Matthijs Vellega, de, de crack uit de, de Holland 8. En die heeft uitgelegd wat er nou zo mooi is aan roeien en waarom het zo'n gave sport is. Ook om naar te kijken, maar ook om te doen. En hij legt dus ook uit dat het eigenlijk de meest complete sport is, vindt hij. Omdat je al je spieren ermee traint. En je moet alles, alles moet een optima forma zijn om zo goed te kunnen presteren. Ja, mentaal. Ja, en in de boot moet alles goed zitten. Dat is ontzettend interessant. Is het ook niet bijzonder dat je anno 2012 nog een boek gaat schrijven... voor vrouwen die meekijken met sport? Je zou toch denken dat we inmiddels zo'n lange evolutie hebben meegemaakt... <laughs> dat we het inmiddels wel een beetje weten? Ja, dat, die vraag krijg ik vaker. Maar weet je wat, wat ik altijd zie? Is dat vrouwen heel vaak wel alles willen weten... maar dan denk je, ja, ik ga nu geen vragen stellen... want straks is het echt een onwijs domme vraag. Word ik uitgelachen en zo. Dus ik dacht, dan schrijf ik dit boek... en dan verpak ik het ook gewoon een beetje luchtig en humoristisch. En we moeten het ook niet allemaal te serieus nemen natuurlijk, dat sport. Ja, maar bevestig je juist daar dan weer niet mee het beeld dat we het allemaal maar een beetje een leuk grapje vinden en eigenlijk niet echt heel erg serieus nemen? Nee, ik denk dat je moet denk ik dan zien als een opstapje. Kijk, als ik, als ik dan het voorzetje heb gegeven van nou ja, dit is heel leuk aan sport, dan kunnen al die vrouwen en leken die het lezen daarna zelf op onderzoek uitgaan van wat vind ik er nou echt leuk en waar wil ik me nog meer verdiepen? Nee. Dat is slechts een handvat. Ja, ja joh. Ja. Janine uh, Hennis Plasgaard, had je het idee dat er echt wel een... Uh, dat, dat ze in een gat gedoken is uh, in de boekenmarkt, dat dit toch echt wel hard nodig was dit boek? Nou, mij spreekt het heel erg aan dus ik heb, ik heb nu wel zoiets nu ik dit enthousiaste verhaal hoor, waarom niet? Ik bedoel, ik, bedoel, ik kijk graag sport, eerlijk is eerlijk ik heb er niet altijd uh, te veel tijd voor mm -hmm. dus het is meestal met een schuin oog maar er zijn genoeg sporten waarvan ik de spelregels onvoldoende ken. En waardoor, ik, waardoor, het me, ja, maar waardoor het me ook uh, minder interesseert. Nee. Of ik, uh, he, het, het, de focus er een beetje achterwege blijft. Nee. Dus in alle eerlijkheid vind ik het een hele grappige insteek. En als het ook met een beetje humor geschreven is. Uh, ik koop het. Leuk. Ja, ja, maar dat er dan een scheiding uh, wellicht weer ontstaat... in de gesprekken die gevoerd worden tussen mannen en vrouwen. En vrouw kijkt mee met de man. Ach ja, maar weet je, met een beetje humor uh, vind ik echt dat je heel veel kunt zeggen. Nogmaals, volgens mij uh, hangt het... Echt af van het individu. Uh, het maakt het echt niet uit of er een piemeltje aan zit of niet. Dat maar omdat, ik, omdat ik, het zo, uh, ik vind het zo bizar als we alleen maar in vrouwen- en mannenhokjes kunnen denken. Uh, ieder mens is, is uh, een figuur op zichzelf. Met een eigen uh, bevlogenheid en een eigen passie. Mm -hmm. um, maar er zullen vast verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Maar ik vind zo'n boek met zo'n insteek. Terwijl we een hele sportzomer voor de boeg hebben. Vind ik alleen maar leuk. Bij welke sport zou jij afhaken? Bij welke sport zou ik afhaken? Um... Bij welke niet? Nee, ja, nee, dat is niet waar. Nee, nee dat is niet waar. Uh, ik, ik, in alle eerlijkheid geen idee. Ik zou het niet weten, alle sporten vind ik wel fascinerend. En het is met name de bevlogenheid van de, en de passie van de mensen die die sporten beoefenen, uh, dat raakt me. En als je dat ziet, dan, dan spreekt elke sport tot de verbeelding wat mij betreft. Maar weet je wat ik dan zo mooi vind? Dat Nienke heel lang een sport heeft gedaan, ja. die eigenlijk niet uit te leggen is. Kaatsen. Kaatsen. Ja, dat is niet uit. Te, nou, dat is wel uit te leggen. Dan moet je er echt een dag langs de lijn gaan zitten. En uh, met iemand die het wel snapt. En dan is het op zich uiteindelijk te snappen, ja. Maar als je dat in, uh, in het begin ziet, uh, als je het voor het eerst ziet... dan snap je er echt inderdaad geen kont van. Franeker, ja. kom je daar vandaan? Nee, ik kom niet uit het Vraneker, maar ik ben heel vaak naar de PC geweest, inderdaad. Ja. Ja, dat we, daar wordt de kaatskoning uh, een bepaald. Het hè? oudste sportevenement van Europa, hè? de ja. PC in Franeker. Ja, maar ja. nog steeds niet olympisch. Nee, maar dat moeten ze ook vooral <laughs> niet doen. Nee, het wordt alleen maar gespeeld in, uh, in Nederland en in uh, België, Spanje, Argentinië geloof ik... Nou, ah ja. daar doen jullie er toch een paar. Ja, maar dat is natuurlijk nog niet echt mondiaal gedragen. <laughs> Want als de Chinezen ermee beginnen... moeten we er denk ik over na gaan denken. Ja. Maar tot die tijd, nee joh. Maar je komt echt uit een sportgezin, hè? Als ik het zo hoor. Ja, ja wij keken thuis echt heel veel sport. En, en mijn vader houdt erg van sport kijken. En die zat dus altijd, altijd alles al altijd te kijken... En zo zijn mijn broers en ik ook met alles mee gaan kijken. Dus schaatsen en in de zomer dan de Tour de France. En altijd sport, altijd sport kijken, of altijd voetbal kijken. Ja, en dat kaatsen was echt een verplichting. Dat was uh, van nee. familie op, familie op. Nee, nee, nee. Oh nee maar ik woon in een dorp waar eigenlijk iedereen kaatst. Het is echt zo'n heel klein dorp, waar ook de hele dorp, zeg maar, om het kaatsveld heen is gebouwd. Dus uh, daar ontkwam je niet aan, inderdaad. Ja. Kijk je ook echt alles? Ja, bijna wel. Ja, het is echt treurig hoor. Ik ben zo'n vrouw die dan tijdens de voorjaarsklassiekers van het wielrennen. Op zondagmiddagen met de, de gordijnen dicht zitten kijken. Echt heel treurig. Maar het doet wel. Ik vind het ontzettend. Ja, maar leuk. waarom is dat treurig? Als jij er plezier aan beleeft. Nou, als het dan echt heel erg mooi weer is en de vogels fluiten en mensen zitten op het terras. En ik zit binnen te kijken naar 150 fietsende mannen. Ja, waarom is dat dan treurig? ja Ik, ik sla soms een beetje door in mijn passie, dat is een beetje het probleem. Kijk, als ik iets heel erg leuk vind, dan, dan bijt ik me er helemaal in vast... en dan wil ik ook alles meteen ervan weten. Dus, maar dat is toch niet een probleem dan? Nee, nou ja, soms denk ik, ook, okay, je kunt ook een beetje afstand nemen, zeg maar. Snap je ja. wat ik bedoel? waar ja. heb je geen zin om naar de tour te gaan? Ik uh, ga er naartoe. Ik ben... Uh, ah, okay. Ja. <laughs> ik ben het weekend van 7 juli ben ik. Want dan ben ik ook te gast in de avondetappe bij Martsmeets. Dus uh, dan mag ik uh, bij een etappe gaan kijken. En daar heb ik nou al zoveel zin in. Uh. Ja, waarom moeten ik... dan die gordijnen dicht? Ja. Als je nou begint, wordt het al een stuk minder treurig. Als je die gewoon ja, open dan... Okay. Openlaat, dan uh, <laughs> ja. schijnt de zon op de, ja, als je ja. op de zon ja. er binnen, Dan is het al een stuk mooier, denk ik. Ja, precies. Ik schets nu wel een heel treurig beeld, inderdaad. Ja, dat is zo. Zullen we het langzaamaan eens naar het uh, voetballen gaan kijken... Uh, oh, hoe, het, uh, hoe het daar... Uh, met die Italianen uh, ongetwijfeld in die uh, prachtige shirts. Of niet, Andy uh, Houtkamp? Ja, ik, ik vind veel shirts dit uh, toernooi erg mooi. Maar uh, nu gaan we maar eens kijken naar... Uh, terwijl we prachtige volksliederen hebben gehoord. Die werkelijk, ik heb nog nooit iemand zo mooi meezien uh, zingen als Gianluigi Buffon. De keeper van Italië en aanvoerder bij het Italiaanse volk ziet en ook het Engelse volkslied. ziet. was natuurlijk prachtig, maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om wie de volgende tegenstander wordt in de halve finale tegen Duitsland. In het stadion van Kiev, het Olympisch Stadion, 70.000 mensen... waar ook volgende week zondag de finale zal worden gespeeld. Staan me, staat men klaar voor de aftrap. Balotelli en Cassano staan er klaar voor. En dan kan de wedstrijd gaan beginnen als het seintje aan de zijkant wordt gegeven... onder leiding van Pedro Proenca... De Portugees, 42 jaar jong. Een, een topper. Heeft al twee wedstrijden mogen fluiten in dit toernooi. En heeft nu gefloten voor het begin van de laatste kwartfinale. De wedstrijd tussen Engeland en Italië. Een kraker. En laten we hopen dat hij ietsje leuker wordt... dan de slaapverwekkende vertoning gisteravond... tussen uh, Spanje en Frankrijk. Uh, maar ik verwacht hier uh, erg veel van persoonlijk. Omdat ik uh, gewoon mooie duels zie op het veld. Met name natuurlijk uh, Balotelli... Tegen Lescat. het eerste balbezit voor de Italianen. Gaat wel richting Balotelli, maar is niet goed. En dan in tweede instantie komt de bal wel bij Balotelli. Die probeerde van een meter of veertig op het doel te schieten van Joe Hart. De keeper van Manchester City, die hij ook goed kent natuurlijk van alle trainingen en wedstrijden. Omdat het een ploeggenoot is van Balotelli, maar dat was een rolletje. Joe Hart nu met een verkeerde trap. Helemaal verkeerd geraakt de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Engeland gaat de bal over de zijlijn. Joe Hart, ook een, uh, ja, je ziet een beetje de spanning toch op het gezicht. Het is een bal die hij totaal verkeerd raakt. Vreemd eigenlijk voor zo'n uh, goede keeper. Maar dan kan het spelletje gaan beginnen met Pirlo. Speelt de bal even naar de rechterkant, naar de opkomende backs. Daar is men goed in, in Italië. Opkomende mensen. Uh, de, Italië speelt oe, bijna een, uh, een misverstandje achterin bij de Engelse. Italië speelt niet meer het uh, catenaccio-voetbal. Uh, ja, Het woord zegt het al, Italiaans. Catenaccio, echt verdedigend uh, werk. Men probeert toch aan te vallen met de grote man op het middenveld. Uh, Andrea Pirlo, afgeschreven door Milan. Ging naar Juve en werd daarmee Kampioen, 70.000 mensen, ik zei het al, in Kiev in het Olympisch Stadion. Terwijl er nog nooit Olympische Spelen zijn geweest in Oekraïne. Zien de wedstrijd tussen Engeland en Italië. Het is aftast in het begin. Het staat nog altijd 0-0.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 Today, All of my dreams have flown away Now just like you I sit and wonder why You've got your troubles, I've got mine You need some sympathy, well so do I? You got your troubles, I've got mine. She used to love me that I know, and it don't seem so long. I said to I you, I my that I ain't got no pity for you. You've got I your too. troubles. You see, I I've lost, lost, my lost my, lost my, lost my, little girl, too. I'd help another place another time. You've got your troubles. I've got mine. You've got your troubles. I've De vier You've got your troubles, en die houtkamp iets gemist? <Gelach> het is een geweldige openingsfase van deze wedstrijd. Eerst een geweldig schot van een meter of 30. buitenkant links van de Rossi. Die rampt de bal binnenkant. Palen heeft pecht dat die bal net iets te ver naar de linkerkant gaat voor zijn doen. Maar het was een prachtig schot en keeper Joe Hart was kansloos. En toen de kans aan de andere kant. Johnson de rechtsback mee naar voren. Mooie aanval van de Engelsen opgezet door natuurlijk Steven Gerrard. Terwijl er nu een hensbal wordt gemaakt. Die bal komt voor het doel bij Johnson en die ja die geeft nog Buffon een kans en Buffon is een goede keeper en dus ging de bal er niet in maar dat had zo 1-1 kunnen zijn Het staat nog 0-0 maar een heerlijke openingsfase van deze wedstrijd waarin met name de italianen aanvallend voetballen en ook vanaf de rechterkant Abate heeft de bal speelt hem even naar Pirlo Wie anders? gaat de bal helemaal naar de linkerkant waar de bal opgepikt wordt door Balzaretti maar die kan de bal niet onder controle krijgen en gaat de bal over de zijlijn hele mooie aanval van Engeland zagen we Balzaretti. Komt uh, ja, een beetje met geluk voor de voeten van Johnson. En die schiet de bal wel in, maar de linkerhand van Gianluigi Buffon kon de bal nog uit het doel houden. En uh, zo ging de eerste kans voor Engeland voorbij, nadat we ook al een prachtig schot dus hadden gezien van uh, de Rossi op de paal. Uh, aan de andere kant weer Pirlo, die de bal is komen halen. Wat speelt iemand toch een geweldig toernooi. En nu uh, in de kwartfinale en misschien wel halve finale met Italië. Italië, dat uh, in de uh, openings, in de, uh, de oefenwedstrijden, met 3-0 maar liefst verloor van uh, Rusland. En iedereen en zei van, Nou, Italië, dat is niks dit jaar. Maar nu staan ze daar toch maar in de kwartfinale. Krijgen een vrije trap mee. En meter er over de middenlijn. Een kleine overtreding geconstateerd door scheidsrechter de Provencia en de vrije trap is genomen. In de middencirkel heeft de Italië balbezit. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Bazzagli. Badzagli uh, probeert uh, in de voorhoede Montelivo te bereiken. Dat lukt niet en dan nemen de Engelsen snel over. Want in de omschakeling zijn ze sterk. Dat zagen we ook met die bal van Gerrard. Maar nu uh, niet sterk genoeg, want Italië kan overnemen. Het staat in een uh, leuke openingsfase van deze vierde kwartfinale tussen Engeland en Italië. En na ruim zeven minuten spelen, nog altijd 0-0. Hij is de architect van het succes van het Duitse elftal. Bondscoach Joachim Leuf. Een succestrainer. Maar wat is het voor een persoon? Dat besprak Edwin Cornelissen. Met de man die de intermediair vormt tussen Leuf en de Duitse sportpers. De coach wordt getypeerd aan de hand van een aantal uitspraken op de persconferenties. wat de taak der verandering. Hoe dan wist ik in vorderenbereik, moeten we heute dan zijn. Ja, dat was nog eens een opmerkelijke actie van Joachim Leuf. Zijn vaste waardes: Gomez, Muller en Podolski op de bank zetten. Leuf, de man die het risico niet mijt. Ik geloof het niet worden. Hij is niet een der die aan dingen. Normaal gesproken zegt men dat een trainer wechselt uit een mannschaft die succesvol is, niet uit. Maar Leuf heeft de ervaring en het vertrouwen om dat juist wel te doen. Aber er is inzwischen so gereift, auch damals an der Seite von Jörn Klinsmann während der Weltmeisterschaft in Deutschland, dass er sieht, uh, was der Mannschaft gut tut. Er weet, wat goed is voor een Plug, heel berekenend en rustig. Ik heb selten auch einen Menschen so kennengelernt, der in zich so ruht und ausgeglichen, berechnend und auch offen is. En er is schon ein Typ, den man eigentlich gern haben <tie> Herr Löw, in der 25. Minute äh, haben wir auf der Tribüne ein bisschen Angst gehabt, dass uns der Bundestrainer abhanden kommt. Ähm, da sind Sie mal kurz verschwunden. Ich glaube, einen Espresso haben Sie wahrscheinlich nicht getrunken. Wir hatten drei, vier große Chancen irgendwie und ähm, kein Tor gemacht. Und, ähm en daher war hij een beetje, geloof ik, over die verpaste mogelijkheid... ...waar dat, wil ik me nu in het een beetje sauer, logisch. En emotionen kwamen een beetje raus. Ja, Joachim Leuf was even verdwenen tijdens de wedstrijd tegen Griekenland. Hij was een beetje opgefokt, emotioneel, na het missen van een aantal kansen. Ook dat is Joachim Leuf, de man van de emotie. Op het spielveld en aan de randen, een zo wichtige spiel... Da geht er schon mal aus sich heraus, da ist er trainer, da ist er auch noch Spieler. Betrokken en dus emotioneel, hoewel het ook een manier is om zijn spelers te inspireren. Und er versucht dann also seine emotionen, vielleicht auch offen das Umfeld, was er so auf der Beinabank hat, und dass sich das dann überträgt auf die Spieler. Zoals so die auch intern behoorlijk met zijn spelers in de slag kan gaan. Es gibt Situationen, wo er sicherlich auch, was wir auf der Tribüne natürlich nicht hören, die Spieler anschreit, kritisiert und uh, fordert, nicht war, zu mehr uh, Kortom, emotioneel, maar met een doel. Eh, ze werden mich jetzt nicht so einfach und so schnell nervös sehen. Joachim Leuf, de man die van zichzelf zegt dat hij niet zo heel snel nerveus wordt. De indruk vermittelt hij tenminste. Wie het innerlijk uitziet, dat kan maar niet zo richtig reingucken. Hij wordt ook innerlijk nerveus aangespannen zijn. Hij zal van binnen echt wel spanning voelen. En bekend zijn ook de beelden van vier jaar geleden toen Joachim Leuf in de wedstrijd tegen Oostenrijk naar de tribune werd gestuurd. Daar zat hij dan met veel espresso en sigaretten de wedstrijd uit te zitten. Mar? Insgesamt, wie gesagt, ist er äh, doch ein ruhiger, gelassener und eben ausgeglichener Typ. Herr Löw, die Personalwechsel waren ja schon am frühen Nachmittag auf dem Markt. War das in Ihrem Sinn? Nicht in meinem Sinne, wenn das passiert moet moest unbedingt niet alles al vroegtijdig op de kaarten op de tafel leggen. Maar oké, het niet na te volgen hoe dat dan is Ja, het lek. want de opstelling voor Duitsland-Griekenland lag smerig zo op straat. Dat moet de perfectionist Leuf heel boos hebben gemaakt. Dat geloof ik wel. Hij zal het naar buiten niet zo documenteren en ook de media geen voorword maken. Maar innerhalb des Mannschaftskreises heeft hij zich al zijn gedanken gemaakt. Wer könnte hier der maulwurf zijn, wie het zo so schön heet. Naar buiten toe wekt hij de indruk dat hij er niet zo heel erg mee zit. Maar intern zal de jacht op de Mol toch echt geopend zijn. En hij zal ook zijn mensen erop ansetzen dat hij dat rauskriegt En die Mol kan rekenen op een ernstige reprimande van teamchef Leuven. Nu al de man van het jaar in Duitsland. Ik glaube er zurzeit de grootste en ook het meest man überhaupt. Ik er is nog Angela Merkel die vielleicht nog meer bekannter is door de politiek. Maar wenn man den Mann des Jahres jaar of de man in Deutschland, wer wie is nummer één? Dan zou ik zeggen 90 procent van de Joachim Löw. Ja, de persoon achter de Duitse bondscoach. En die haaltkamp: Engeland tegen Italië. Wat een begin, zeg. Eerste 12 minuten al meer gezien dan gisteren. 90 minuten Spanje-Frankrijk. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het uh, heeft ook te maken met de wat mindere uh, achterhoede, vind ik, van uh, Italië. Want er uh, werd steeds geroepen: nou, misschien dat die Engelsen wel niet zo sterk achterin uh, zullen zijn. Maar Italianen kunnen er ook wat van. Maar dat maakt de wedstrijd wel maar leuker. Het staat 0-0 na 12,5 minuten spelen. Met uh, Italië nu in balbezit. Achterin uh, begint de opbouw. En dan uh, moet het via Barzagli en Bonucci... Bonucci, de vervanger van Chiellini, uh, moet de bal naar voren. Het is nu Montelivo uh, die uh, uh, de bal naar voren geeft. En dan een duw van Balotelli. Dat betekent de vrije trap voor John Terry. En de Engelsen dus. En het is wel grappig met John Terry en Ashley uh, Cole. Twee spelers die de uh, Champions League hebben gewonnen. En er zijn niet zoveel spelers die dat ge gelukt is. Uh, nog een paar Nederlandse spelers. In 1988 waren het onder andere Hans van Breukelen. Die dat uh, ook lukten. Met PSV de Europa Cup 1 binnen. En met uh, Oranje de Europese kampioenschappen. De Engelsen zijn uh, wat dat betreft uh, eigenlijk nooit uh, ver gekomen in dit uh, toernooi. In, uh, als ik kijk, nog nooit eigenlijk echt uh, de finale gehaald. Maar ja, uh, de Champions League hebben ze in ieder geval dit jaar al binnen. En nu is het uh, de inworp voor de uh, Engels. Uh, aan de linker, uh, linkerkant is de bal en uh, probeert men mensen te bereiken. Rooney onder andere. Rooney speelt de bal breed naar Johnson. Johnson nu meditjof 30 buiten doel. Prachtige bal, zegt. Mooie paas, maar Rooney komt de bal over. Wordt uh, daar flink gehinderd door Abate, die goed meegelopen was. Maar die Johnson, die restback. Glenn Johnson van Liverpool... gaf weer een prachtig balletje uh, bijna... Uh, Argeloos gaat die bal richting uh, Rooney. En Rooney komt uh, binnengevlogen en uh, kan de bal net niet in het doel koppen. Omdat hij goed gehinderd wordt door Ignacio Abate, speler van AC Milan. En Buffon maakt zich uh, boos op zijn verdediging. Omdat er toch wel wat gaten vallen in die verdediging. Het maakt de wedstrijd leuker en leuker. Want uh, na 14 minuten hebben we veel kansen gezien. Alleen nog geen doelpunten. Het staat 0-0. En uh, nu gaat de bal weer over de zijlijn in de aanval van Italië. Wat uh, opgevonden praat. Van Derry, de coach. Maar hij heeft nog geen klagen, want het staat nog altijd 0-0. Zo deze zijn we terug met onze gasten Janine Hennis Plasgaard van de WVD... Nienke de Jong en natuurlijk Fons Groenendijk. U kunt ze mailen via radio 1nl